is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Na burgemeester en wethouders in Meppel aangifte gedaan... tegen PVV-leider Geert Wilders. Ook het merendeel van de raad deed aangifte. Het college en de gemeenteraad van Meppel willen zo aangeven... dat Wilders een belangrijke grens heeft overschreden. Ze doelen daarmee op de uitspraken van de PVV-leider... over minder Marokkanen tijdens de verkiezingsavond. Afgelopen dinsdag deed het college van BNW van Nijmegen... aangifte tegen Wilders.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 In Bosnië is een massagraf gevonden met de resten van 147 mensen. Het zouden Bosnische moslims zijn die in de burgeroorlog in 1992 door Bosnische Serviërs zijn gedood in het noordwesten van de regio Prijedor. Die regio was in de oorlog een Bosnisch Servisch bolwerk waar gevangenkampen waren opgezet. Duizenden moslims en Kroaten werden hier vermoord in het kader van een etnische zuiveringscampagne. Voedselbanken kunnen het groeiende aantal klanten nauwelijks aan. Het aantal huishoudens dat een beroep doet op voedselpakketten is vorig jaar met 30% gestegen. Wekelijks doen nu 35.000 huishoudens een beroep op een van de 149 voedselbanken. Voedselbanken Nederland heeft nog geen oplossing voor het tekort aan voedsel dat dreigt. De vereniging is in gesprek met leveranciers om voedsel op een structurele manier bij voedselbanken te krijgen.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 Dream round. these are a lot of revelations. My personal apocalypse, your very names of the visions of the blood. Be over this is my truth This is the war. That you thought you'd fight your dead brutality So look for proof in the eyes of your enemy These are a lot revelations By personal apocalypse You'll marry me to the visions of all that grumble The other is his blood Dat was hem helemaal. Uh, vriend, uh, de vrienden van Ethereal. Uh, Hebben we nog zo'n leuke achtergrondmuziekje? Misschien wel. Ja, dat ja, is. Dus, niks, niks wat uh, een ja. beetje op Ethereal lijkt. Nee, uh, nee, nee, nee, nee, nee. Maar goed, uh, ik moet altijd uh, nog uh, denken aan uh, de voorronde van de Rob worden. Daar doken ze als eerste toen op. Dat was ook ons moment uh, toen wij onze schreden zetten in. Uh, in de beentjesland en uh, muziekland. En uh, toen zeiden, vonden we dat al helemaal vet. Die, die Haarlemse um, ha um, ha beentjes. Maar ja, vervolgens gaat het uh, van... Uh, ver, ga je uh, je muzikale netwerk verder uitbreiden. En dan denk je, dit is nog veel beter. Dit is nog veel mooier. Ja, en nu ineens is het uh, zo erg. Uh, dat het ding is geblazen om uh, op die radio uh, terecht te komen. Ja. Uh, maar dankzij Joost van Hagen uit, uh, uit Haarlem... Uh, kunnen we toch ook het goede nieuws melden. Dat uh, Haarlem uh, driftig bezig is om het pijl weer uh, zo dusdanig uh, te brengen. Dat, uh, dat, dat we weer, uh, ook weer echt uh, weer met trots kunnen zeggen. Dit is weer een Haarlems product. Dus, en dat uh, gebeurt steeds meer. Uh, bovendien vond ik uh, de, de afgelopen finale bij uh, de Rob Agda Award. Van een uh, behoorlijk niveau getuigen. Met uh, uiteindelijk uh, ...Lezanne van Duur als uh, winnaars. Maar uh, als ik uh, onze vrienden bijvoorbeeld van Galloway Hill. Die hebben wij uh, ooit uh, gehad. Maar twaalf al voor. Dat vond ik niet misselijk wat daar, uh, wat er, uh, wat daar stond. Uh, dus uh, er is wel degelijk uh, een uh, behoorlijke impuls omhoog uh, gemaakt. Dus bij deze. Rob Akda wordt Sophie. Uh, Krop. Daan. En PP. Dat kan ik gewoon wel melden. Het is gewoon. Uh, met drie, uh, het is wel weer uh, 300% uh, beter uh, erop geworden. Dus, ja. ja, en uh, dus. Nou, uh, aan de jury had het ook niet makkelijk. Nee. Een Ethereal, uh, dat weet ik dus nog. Dat was nog heel erg leuk bij de voorronde. Toen zei Pepe Fieser. Uh, of voordat we de boel gaan sluiten, wordt deze zooi netjes even afgetimmerd. Zoiets. Woorden van soortgelijke strekking. Nou ja, toen kondigde hij Ethereal aan. En dat was inderdaad, de bol werd ook inderdaad afgetimmerd muzikaal gezien. Maar, uh, Julie en jij, uh, weet wie deze jongens uh, zijn, hè? Dus... Uh, Ik ken een aantal, ja. Uh, ja uh, de, de, de, de Doetseman, Uri. Ja. Die, uh, die, uh, die, uh, die heeft ook uh, naast Ethereal, wat je zegt, hè? Texers. Ja. En dat is uh, dé Nederlandse metalband, wordt, wordt die omschreven. Ja, het. Of uh, tenminste... Ik ken uh, een progressieve genre sowieso. Ja. Hij is echt... Uh... Eh, heb, heb je, ben je bij, bij, bij een optreden van Texiers uh, geweest? Ja, ik niet. Maar ik, ik heb hem laten vertellen dat, uh, dat ze toch wel uh, behoorlijk... Uh... Ik heb nog nooit een Texiers optreden gezien. Maar nou ja, Daniel de Jong heeft trouwens ook nog uh, eventjes ingevallen voor Daniel van Brugge. Voor uh, Ethereal. De finale okay. van, van de grote prijs van Nederland uh, gebeurde met Daniel de Jong. Wow. Die was van Textures. En dat, uh, dat, ja, ik bedoel, dat verzin je niet, maar uh, het gebeurde wel. Tof, ja. Echt een goede band. Ja, ja. wordt eigenlijk nog uh, meer gewaardeerd in het buitenland dan in Nederland, denk ik. Ja, nou ja, uh, metal sowieso. Het is, ja, in uh, India zijn ze echt gewoon heel groot. Dat is echt gewoon volle bakken. Uh, uh, wie, Ethereum? Uh, nee, Textures. Textures. Ja. ja. Ethereum, uh, ja, die worden denk ik, ja als, je, als je de grote prijs wint, zeg maar, dan word je sowieso gewaardeerd hier. Ja. Uh, dus ja. Ja, dat is een goed ja. teken. Ja, het leuke van uh, Ethereal was... Van, ja, ik weet niet of we de finale halen. Halen ze de finale? Ja, we weten niet of we winnen. dan winnen ze de finale. Ja. Ja, dat dat Nuchtere jongens. Hadden ze zelf ook helemaal niet opgerekend. Hadden ja, ze niet opgerekend. En ik uh, stond uh, op de avond uh, met uh, onze vorige presentator... een Hoekstra. We stonden we in de zaal. Wat denk jij? Wat denk jij? Ja, ja het zal wel de fudge. Of uh, Zorita zal het wel worden. Nou, ik ging naar huis naar de derde, naar de derde act. En dat was Ethereal. Ja, uh, volgende dag SMS. Ethereal heeft gewonnen. Ja, dat... <laughs> Ik had al ook een gevoel dat kwam ook niemand meer overheen. Want ze gaven een weergeloze show op die avond in de Belg. Dat was echt. Uh... Ben jij ook over shows gesproken? Ben jij ook in staat om iets neer te zetten? Dat het een soort van. Ja, performance is. Of ja, ah, we, uh, dat, uh, dat is wel een voorwaarde. Ja, ja muziek huh? is één ding. En dan, uh, daar kan je mensen mee overtuigen. Maar ja, show ja. helpt wel hoor. We hebben. Ja, we hebben. Al, uh, ons logo hebben ze maar. Uh, een groot frame gemaakt met ledverlichting. Ja. Dus dat hebben we zeg maar als soort van backdrop. En dan hebben we ook allemaal uh, uh, eigen belichting bij ons met show. Ja. We hebben ook eigen spots, zeg maar, allemaal op het podium. Interactief? Ja. Weet je, uh, visuals. Uh, nou, no no no visuals nog niet, zeg nee. maar. Dat, dat, dat, is, dat is de volgende stap. Maar we, we, ja, we hebben eigen lichtman en geluidsman. Dus we hebben wel dat, dat is, dat is uh, altijd gewoon vast te geven En uh, die werken okay. al. Uh, dus, ja, het is wel belangrijk hoor. Ja. De, de, de belichting zet heel veel sfeer neer zeg maar op het podium. Als ja. er maar alleen maar dat de, de muziek ten goede komt. Ja, want dat is, uh, het, het, uh, uh, het oog wil ook wat. Ja. Dus, dus er moet veel gebeuren. En ondertussen moet die muziek ook gewoon een mooi hart binnenkomen. Het ja. is eigenlijk een beetje jouw manier van, uh, van doen. En ja. bezig zijn. Uh, nou is het, uh, de, de, de, de, de, denk je daar ook over na, over, over hoe je dat uh, met vormgevingen op ja, zo'n podium... Ja, uh, de op het podium. Is het een onderdeel van uh, een kunstuiting, van, dus het verlengde van, van wat je doet met muziek, dat dat een uh, het verlengde daarvan is? Dat je ook, ja. Ja? Ja, ja. Ja, ik heb eigenlijk over alles heb ik wel een mening of een visie wat ik ho ja. ho hoe ik het wil hebben. Ja. Met de videoclip ook. We ja. uh, zijn, zijn met de eerste clip bezig. Uh, met, een, uh, met een meisje die, die animatie uh, studeert ja. uh, en daar heb ik, dan ga ik met haar samen zitten en dan schrijven we samen een storyboard en dan zeg ja, ik dit, dit, dit, dit wil ik graag erin weet je en uh, ik zie het zo en zo voor me en dan maar dat doe ik eigenlijk met alles dat, dat, met, dat begint met de muziek maar dat doe ik ook gewoon met het podiumdesign ik dat we hebben en hoe de spots moeten staan en wie, wie die het land moet krijgen en wie die het is ook heel vermoeiend voor mezelf want dan hebben we weinig tijd en dan wil ik wel al die dingen doen en dan kan het gewoon niet. Want jij ja, ja, hebt soms gewoon te maken met hele korte soundchecktijden of ombouwtijden. Wat ja. ik wel belachelijk vind. Je moet gewoon als band moet je niet tien uh, niet minuten de tijd krijgen om uh, even snel een changeover te doen. Dan moet je gewoon, moet gewoon op, uh, op normaal tempo gewoon gebeuren. Dan, anders ga je al je gestreste show in, zeg maar. Ja. En ik heb altijd zo redelijk voor eisen hoe het eruit moet zien. Anders, ja. anders kan je niet goed, ja, je, je moet altijd gewoon kunnen deliveren, zeg maar. maar dus, uh, om, bijvoorbeeld Sugar Factory was voor mij uh, de, ja, de perfecte show. Ik heb echt ja. gewoon een goede voorbereiding. En, uh, stond niet in die kleine zaal? Of, uh, stond je in, in de grote zaal. In gro oh ja, dan heb in je grote uh, zaal, ja. Nou, dat is wel prettig ja. Want die kleine zaal, de, de foyer zoals die ook wel uh, wordt ja. genoemd. Nou, als je daar staat, uh, denk ik. Uh, met dat Hij uh, heeft kleine ook podium. sfeer, maar ja, ja, het is niet de sfeer die ik wou trouwens. Nee, maar, nee, bent, nee, nee, nee, nee, want ik, ik, ik, ben, uh, ik heb de optredens meer eigenlijk alleen maar in dat zaaltje gezien. Okay. En nooit in die grote, dus, uh, okay. dus, dus dat. Uh, dus Naast nou, 27 mei uh, kan, je, kan je nog een keer zien. Nog we eindelijk samen? Oké, okay. okay. ik, ik, ik, ik ga niks beloven, nee. want uh, ik ben ook een halve mantelzorger. Eigenlijk oh. uh, een driekwart mantelzorger thuis inmiddels. Oh. Dus uh, tegenwoordig uh, ben ik erg terughoudend met het maken van dit soort ja, goed, afspraken. Ja. Dus, dus in die zin uh, kan ik je dus dat niet gaan doen. Maar goed, uh, we houden dat natuurlijk wel in de gaten. Maar uh, jij ja, hebt wel ruimte nodig om met je band uh, dat uh, neer te zetten. Zelf, dat, uh, ja, uh, het uh, kan uh, niet altijd, weet ja. je. Maar ik, ja... ja het is wat we eigenlijk al aan het begin hebben gezegd, van toen we, we gingen repeteren. Ja, we, gaan op, we, we willen uh, de kroegjes en cafeetjes een beetje vermijden. Dat is helemaal, dat is helemaal geen arrogantie ofzo, nee. maar het is gewoon dat ik dat ik de muziek echt, uh, ja, moet, uh, tot z'n recht kan op een podium. En, ja. dat het, en we hebben allemaal gewoon... Ja, bijvoorbeeld ik heb een, uh, even, ook even snel de band voorstellen, ik heb, zeg maar, uh, we hebben bassist, drummer, uh, gitariste, uh, en ik dan, en dan, uh, zeg maar, Jaap van op de kleine we sprong ook uit op bas, Ariane van de Steren op uh, gitaar. Ja. En ik heb, zeg maar, een gitariste die super energiek is, zeg maar, ja. lang blond haar en dat beweegt over, elke kant gaat op. Ja. En als ik op een klein podium sta, dan als als zin. Dat, ja, dat, dat, dan, dan loop je met elkaar in de weg. Hij, ja, nou, en dat nou. is een beetje alsof je een beetje gevangen zit in een, in een kooitje. Week. En dan denk ik, ja, je kan die altijd gewoon. Ja, er zijn gewoon die altijd grote podiums. Is, is dit uh, ook misschien. Uh, want we hebben ook de, uh, de, de organisatie. De Grote Prijs van Nederland al meerdere malen laten vallen. Uh, mm -hmm. Is dit uh, misschien een overweging om ook te denken. dat je met Kit Harlequin. dat ook eens dus moet gaan uitproberen? Ja, ik zou, dat zou ik wel willen checken. Ja, ik ben zelf een echt ben van bandwedstrijden, ja. dat, dat dat gewoon het, het, het competitieverhaal in. Ja. Met muziek gaat mij niet erin. Oké. Okay. <laughs> dat, dat, dat is een soort van dat, dat, dat, Maar ik weet wel dat dat zo'n grote prijs dat dat kan uh, dat kan deuren openen en dus exposure en sowieso het, dus je staat op op een grotere podium en überhaupt gewoon het spelen. Dat vind ik gewoon daar, daar gaat het in eerste instantie gewoon. Dus ik zou het ja, ik denk dat ik gewoon zou gaan doen. Het lijkt me wel zodra die inschrijving zodra die inschrijving weer uh, open, dan dat was ook aangeboden voor de popronde. Dat lijkt me dat, dat, dat daar uh, hopen we ook uh, mee te kunnen doen. Mm -hmm. Dus ja, we uh, kopen, ik ik nu al veel shows, uh, zeker in het najaar. We zijn een beetje, een beetje laat voor het het seizoen. Daar is eigenlijk alles al voor geboekt. Ja. En uh, ja, we gaan voor het najaar uh, en volgend jaar gaan we gewoon uh, voor volle bak. Dat is een duidelijk verhaal. We gaan eerst uh, van jou, het, uh, nou ja, van, je, van de band, de tweede track uh, draaien. Want daar zit dat interlude-achtig uh, verhaal. Dat is de derde track. Die zit daar vast. Uh, dus dan kunnen we dat eventjes uh, op die manier... eventjes mooi uh, achter elkaar proberen erin uh, in te stoppen. Uh, we beginnen dus uh, met several crashes. Als je, als je eventueel een klein pauzetje hoort... Dan heeft dat misschien een beetje te maken met een CD-speler. Maar we kunnen hem ook op continu zetten. En dan, uh, dan zit hij er gelijk aan vast. Uh, en daarachter dus de interlude. Dat is een beetje een instrumentaal gedeelte. If only I could. Hier is Kit Harlequin. En dan krijgen we als het goed is een stukje instrumentaal. Dat hoort een beetje bij dit nummer. Dus ik hou nu weer mijn mond. Van uh, Ravolva. Wat uh, heel erg leuk was. Was dat ze ooit uh, in een van hun laatste optredens. Uh, want ja, de jongens die kregen het maar niet voor elkaar. Om uh, Ze zijn wel uh, bij een nachtuitzending van 3FM ooit uh, geweest. Dus, dus zover zijn ze wel gekomen. Uh, hebben ze ook op een gegeven moment een quiz uh, gespeeld. En het leuke was uh, dat ik op een gegeven moment uh, deed mee. Ja, dat is... Uh, hij, hij zorgt altijd dat onze plaatjes uh, op... Uh, ja, op, uh, of in de lucht uh, terecht te komen. Op de radio. Dus uh, toen werd ik toch wel eventjes uh, genoemd. Door, uh, door de drie heren. Uh, en ze spelen met, uh, voor zes eigenlijk. Wat, uh, wat dat er gaat. Want uh, daar is het wel het geluid naar. Uh, dus altijd leuk om ze nog eens eventjes. Uh, uh, ja, gewoon nog eens eventjes te laten horen. En uh, ze hebben toch. Meer dan 400 volgers. Uh, weten te halen bij, uh, op Facebook. En dan denk ik dat je al een aardige bandomvang uh, uh, al hebt. Vind ik. Maar goed. Uh, wie ben ik? Uh, ik? Ik vraag me af. Uh, hoe zit het met Kit In, Want maakt hij ook gebruik van de sociale media? Je kunt tegenwoordig niet meer zonder, denk ik. Hè? Ik kan daad niet meer zonder. Nee. Nee, uh, hoe sociaal uh, ben. ben jij op de media? Nou, ik, ik, ik weet dat je... Als je... Eigenlijk moet je... Nou, niet, niet elke dag, maar probeer ik soms wel... Elke dag een interessant bericht te plaatsen. Of een foto. Mm. Dat, uh, en ja, mensen... Je, je moet... Je moet de mensen wel blijven voeden met uh, informatie en, en, en overal laten weten dat je open staat. Ja. Als jij een week of twee weken niks post, dan, ja, dan, dan, dan, dan, dan kunnen mensen je al een beetje gaan vergeten. Of, een, of, stel dat je een maand niks post, dan, dan denken mensen echt van oh, die band, uh, heeft een break of zo. Ja. Je moet blijven communiceren aan je fans. Dat is Altijd. sowieso. Dat, ja. is, dat is heel belangrijk. ja, ja Facebook, uh, Twitter, Instagram. Ja. Ook gewoon, ja, op school hebben, we ook gewoon wij ook gewoon vakken als social media en dat soort dingen. En worden ook constant op de hoogte eh, blijven we op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Ja, ik ben niet uh, via Facebook, ik ben dus via Twitter aan jou gekomen. Oh, cool. dus zo is het uh, eigenlijk. Uh, het is zelfs nog via via dat uh, via het vogeltje, zo ben ik uh, eraan gekomen. Kijk, goed. En uh, dat uh, ja, dan, dan, dan, dan ga je op een gegeven moment uh, even uitspitten uh, van hoe ziet het en hoe zat het nou ja, en dan. Komt dit eruit? Ja. En dan heb Oeh. ik ineens ben ik ook weer een EP-reken. Dat vond wel fijn. Uh, bovendien, uh, zei je net, eh, animatie op, op podium. Eh, of, tenminste, of tenminste, je bent uh, op het podium als je bezig bent, ben je al bezig ook met een stukje vormgeving, ja. dat mensen ook iets kunnen zien. Uh, je bent ook nu daadwerkelijk met een echte videoclip. Heb je al een kleine toespeling al uh, ja. net op gemaakt? Ja, is een, uh... Uh, hoe, uh, hoe heb je dat uh, bedacht? Uh, in samenwerking met uh, Giselle en uh, Gizel studeert aan de Willem de Koning uh, Academie in Rotterdam. Ja. Dat is een, uh, een illustrator en uh, vormgeving uh, opleiding. Mm hoe -hmm. uh, kom je daar met, uh, met uh, ben je met haar in contact gekomen? Wow, dat, dat, dat is denk ik wel een vaag verhaal. Maar dat is nou, misschien oh, wel leuk om uh, oh, even uh, te op vertellen, een, Op een, op een, op een, op een verjaardagsfeest, was het geloof ik. Ja? Van uh, Angelo Bottini, van uh, ja, van, de, van Bottini Circus zeg maar. Ja, ja, ja. Dus, uh, en we waren op, op een feest en ik heb haar toen ontmoet en uh, later kwam ik erachter dat zij in ieder geval zeer creatief is met, de, met het potlood. En ja. echt hele mooie dingen kan maken. En toen heb ik haar benaderd, ik zeg, hey. ja en ze hadden, nooit een clip, ze hadden nooit echt voor een bandstammer een clip gemaakt. Ik zei, hey, is het uh, een idee om, om een clip te maken voor dit? En ik had haar nu muziek horen en ze was meteen gewoon enthousiast over de songs. Nou, we hebben samen een liedje uitgekozen van nou, dit. Hier gaan we een clip van maken. Mm -hmm. En uh, toen, hebben we, toen hebben we op school afgesproken. En uh, ik had al een beetje een verhaallijn in mijn hoofd. En zij had uh, hele goede toevoegingen. En toen zijn we samen gewoon dat, uh, het storyboard gaan schrijven. En uh, nu is zij toch ook bezig met het. Uh, met het maken van de clip. Ja, het is echt dat er gaat zoveel tijd in zitten. Want het is allemaal, allemaal handwerk. Wat het ja, ja, ja. het tekent, het is namelijk volledig geanimeerd. Uh, de clip, beetje in de stijl van. Uh, zoals Linking Park uh, het eerder deed. Ja. Breaking the Habit. Dat is de stijl die ik ook tof vind. Een beetje. Uh, ja, Japanse uh, anime-stijl uh, wat ik heel vet vind. Heb ja. ik ook een soort van. Uh, als, de, als, als dit echt uh, dit wordt sowieso echt succesvol het is echt wel heel mooi als je de trailer ziet de trailer kan je trouwens uh, vinden op onze YouTube pagina yeah. um, maar ik zou, ik zou een soort van hele verhaallijn in willen maken met, uh, met songs van de EP dat je echt wordt wat, wat Daft Punk uh, deed in de, in uh, 2000. Uh, 2002 hadden zij zo'n uh, serie van, van clips die ja, allemaal bij ja, elkaar ja, pasten. dat ja, ja, vond ik echt een heel mooi concept. En dat denk ik ja, ook waar uh, ja. ik aan zou willen werken. Heb jij ook, ook iets met Linkin Park dan? Linkin Park, ik heb een hele Heb je hem toevallig ook bij je? Uh... Want ik, uh, je, je begint nu net over Breaking the Habit. Ik heb hem uh, even opgezocht op YouTube hoor. Uh, dat we, maar dan moet ik altijd uh, weer even zodanig instellen dat hem... Uh, want ja, dan ben ik ook uh, gelijk uh, driftig bezig om, uh, om uh, te zoeken. Maar misschien heb je weer iets anders van Linkin Park. Uh, ik heb Breaking Never, heb je hier staan. Ja, ja nou, dan, uh, dan hoef ik hem niet van YouTube af te plukken. Dan gaan we hem, uh, dan gaan we hem even uh, draaien. Dit is dus uh, wat, wat, jij, wat jij hebt uh, bedacht. hè? Dat komt uit, dus uit deze clip, begrijp ik hieruit. Het is een bron. Het, een, het, of... Ja, het is, de, de, de, de stij, het is wel een, een bepaalde stijl, zeg maar. Ja, maar... Daarentegen heb ik in de clip heb ik een hele andere verhaallijn dan in, in de clip. komt Mijn passie eigenlijk voor Tarantino films komt dan terug. Ook? Ja, ja. Dat, dat sowieso. En, heb je uh, ook iets met films? Ja, ja. Ik, ik ben een uh, groot fan van, uh, van het Quentin Tarantino. Dat vind ik heel tof. En daar zijn wat beelden in verwerkt zeg maar, in de clip. Niet alleen dat, want uh, een van die bekende Tarantino films is John Travolta samen met... Uh, Even gauw, uh, lo, niet Lawrence Fishburne. Ik haal ze altijd uh, door elkaar. Uh, hij speelde ook samen met uh, Bruce Willis in Die Hard. Uh, nog wat. En dan ben ik weer... Ja, het dat is, dat is heel erg. En dan ben ik de naam gewoon van, uh, van de acteur gewoon kwijt. Uh, lo, nee, het nou, is echt heel erg. Uh, Je hoort de film Pulp Fiction, of niet? Ja, Pulp Fiction. Pulp Fiction. En daar speelde dus naast... Onze vriend, uh, onze vriend Travolta speelde daar toen ook een vent in mee. en God, Samuel L. Jackson. Het is toch wat erg dat mijn geheugen af en toe <laughs> gewoon zo in de steek laat. En dan zit ik maar, zit ik maar. En dan heb ik het niet de, de praten kennis. Uh, maar goed, uh, hij uh, in, in, in die film uh, wordt ook muziek ingedraaid. Word je dan daar ook niet door Ja. Uh, op een gegeven moment op idee gebracht om... hé, hey, dus, uh, dat die Tarantino... dat stukje muziek daar weer bij gebruikt... onder dat beeld, bla bla bla. En kan jij dan op een gegeven moment... dat jij dan naar die films zit te kijken en denkt van... Nou, dat is misschien een interessant loopje, maar als ik hem nou even net anders inzet, of ik maak er iets anders van, hé, met het een lokt het ander uit. Ja. Uh, werkt dat bij jou in jouw brein ook zo of niet? Ik, ik zie niet echt direct dat, dat, dat mijn muziek onder die film, maar ik heb ja. dan wel echt het, uh, dat ik een, een track heb geschreven, ja. dat ik daar altijd al meteen videoclip ideeën bij had. Ja? En, en er waren verschillende opties, maar het ding is, ja, je kan, wat ik altijd, ja, dat heb ik zelf met, met, met bandfoto's. Dat je dan als band uh, op de foto gaat. En ja. de drummer heeft een paar stokken in zijn handen. Ja. Want uh, je moet weten dat de drummer is en dan allemaal uh, één kijkt in de camera en, dan kijk, en de rest kijkt weg. Dat is allemaal zo'n cliché. Ja. En ik denk met een clip, ja, je kan ook alweer zo'n clip maken. Dat je als band gaat te spelen in de clip. En denk ja, joh, dat was zo gemakkelijk. En ik dacht van nee, ik laat er gewoon een volledig geanimeerde clip maken. En ik, weet, ik wist van wow, dat gaat heel veel werk zijn voor degene die het gaat maken. Want het is gewoon. Ja, je hebt, je hebt uh, drie minuten aan song zong. Dat, dat, er zit zoveel uren in om gewoon drie minuten vol te tekenen. het zeg maar. ja. is gewoon lachelijk veel werk. Ja. Maar ja, zij kan dat echt gewoon heel goed. En ze houdt ons heel, elke week op de hoogte met de van de clip. En uh, ja, het is extreem getalenteerd. te zijn. Linking Park, we hadden het over. Uh, wat, uh, wat vind jij daar nou zo? Uh, want het, het, is, het is wel stevig. Maar het is ook weer niet echt... Zo uh, poppie, okay, zie. Het is echt... Het is, eigenlijk wat je, je tegen hoor niet meer zo erg hebt maar het is een, een, een zware sound ja en maar, maar hele goede hele goede refreinen, hele goede teksten hm. soundwise echt heel goed uh, ja en vooral jeugdsentiment is echt denk ik denk dat zijn denk ik in een straatje van limp bizkit uh, Linkin Park P.O.D. daar een beetje de bands waar ik naar luister toen ik uh, uh, 18, uh, 17, 18 was ongeveer. Okay. En het is uh, een beetje mijn aanraking met uh, zwaardere sounds, bands porn. Dat voor het eerst hoorde was ik echt, uh, was echt een, uh, een eye-opener. Mm. Ik had heel veel Nirvana geluisterd en het was, ja, dat is een, een bepaald geluid wat al heel vet is en heel erg rauw is. Maar zodra je met, uh, met deze bands te maken krijgt, het is het allemaal veel zwaarder in sound en veel intenser. Dat dus uh, is een heel goed fundament voor mij geweest zeg maar. Goed, we, gaan, uh, we, hebben hem, uh, we hebben het uh, genoemd Linkin Park. Ik uh, zou zeggen, Julie, gooi hem even en sling er maar even wat mij betreft aan. In één keer af. Wel een beetje een staande einde. Uh, dat uh, was in één keer zo van. Of uh, onze CD-speler uh, doet een beetje moeilijk. Dat zou heel goed kunnen. Ik wil zeggen, uh, want... dit was something van uh, het, uh, het DEP de van Kid Harlequin. Uh, goed, je zat op een zat, zat te kijken: van uh, klopt dit? En uh... <laughs> één keer was hij uh, poef. we eens even checken of we ja. ja maar gaat hij van op track 2 door? Nee, nee, nee. Nee, nee. nee dat begint ook nee, gewoon nee. weer rustig. Nee. nee, nou goed, maakt niet uit. Misschien uh, dat... Uh, nou ja, maakt niet uit. Uh, de, uh, het, is, uh, het is niet zo belangrijk. Uh, dit, dit was... Uh, nou, we hebben nog één track die we nog moeten draaien. Dat gaan we nog wel, uh, gaan we nog wel redden. Maar uh, dat alle, het andere wat ik nog in mijn hoofd heb zitten... Dat, uh, dat uh, ga ik ook niet uh, allemaal halen. Dus... Dus dat, dat wordt heel erg uh, lastig. Dus wat ik uh, beloofd heb op Facebook... niet waar kunnen maken. Sorry, mensen. <laughs> <laughs> maar goed. Uh, we, we sluiten even... Uh, voor de forum sluiten we ook een beetje... alles af. Hè, ja. met, uh, met, dat doen we straks uh, heel kort. Maar nu uh, gewoon... Uh, het, uh, het hele verhaal van uh, Kit Harding. En ik keek ook net op... Uh, de, de foto's op de, de EP. Die... Uh, Jullie hebben ook foto's, plaat, plaatjes uh, geschoten uh, op de Utrechtse heuvelrug, maar yes. dan ben jij gewoon kwijt waar het, uh, waar het is geweest. Dat weet je niet meer uh, eigenlijk. Ja, ergens dat, uh, tussen Amersfoort en. Uh, ja, ik, ik kan niet meer echt de exacte locatie weet je niet meer. Hmm? Ja, dat, uh, maar hoe zijn, uh, moest, moest dat ook? Uh, moest dat ook iets uh, hebben? Moest ja, dat uh, beeld ook. kloppen met, het, uh, met de muziek? Zelden. Daar had ik ook weer een visie over en denk ja. In het ja, het plaatje benen. moet, moet overeenkomen met de muziek wat je, ja. wat je wilt overbrengen. Dus eigenlijk is het uh, communicatief, moet het allemaal. Uh, dus een geheel. geheel. Ja, dus, uh, ja en, <coughs> en, het, en het logo is een samenwerking met Ja, uh, heb ik dat uh, ontworpen. Mm -hmm. dus, uh, ja, ja, want, want uh, ik, ik bedoel, je, je denkt al zoveel na over, over uh, een stuk vormgeving. Mm -hmm. uh, dat. Uh, ik, ik, ik heb er gewoon het, uh, het volste vertrouwen in dat, uh, dat het dan met jou wel gaat lukken, denk ik, uh, eerlijk gezegd. Wat, is, uh, wat, wat dat gaat, het is zo uh, maf dat. Uh, hey, nog een, een tijdje terug uh, sta je de EP te presenteren. Dan komen mm -hmm. er de licenties. Dan komt er ineens een, uh, een mafkeis uit Zandvoort. en die zegt. Uh, nou, uh, kom eens even langs en gaat er wat over vertellen. Ja. Volgens mij <grijg> ben ik uh, de eerste die, die, uh, die jou heeft uitgenodigd om uh, iets te vertellen over. Uh, je bent ben, ben de tweede. Ja, de tweede, ja. dus de drie is er al een radiostation voor die mij was, Die was me voor, ja. Nee, ja? Nee, maar ja, dit, dit, het gaat heel goed. Maar ja, het punt is, zeg maar, ik, ik, ik wil graag overal controle hebben, over, over hebben. Ja, ik ben gewoon echt een controelfrik. Ben je echt een controelfrik? Ja, ja, ja. Huh? Echt. Worden mensen daar ook niet gestuurd van? Op een gegeven moment. Ja, dit zijn even de directe vragen. Maar goed. Ja, maar, uh, ik denk. Ik, ja, de meeste mensen om mijn omgeving. Die kennen me dan heel, al een beetje door en door. En je weet hoe ik we in elkaar zit. Ja. En dan, wat ik wil. En ik zoek ook een beetje mensen om me heen. Die ook graag. Ja. Die ook graag perfectionistisch zijn. De ondersteunende, maar wel een ondersteunende rol hebben. Die zeggen van, hey, joh, ik ga je wel helpen. En, ja, uh, ja. Uh, ja ik doe, in, in begin dacht ik van, nou, ik doe alles zelf. Weet je, maar ja, je hebt gewoon echt hulp nodig. En, en, en dan, maar ja, dan laat ik het wel ze. Maar dan deel ik het wel met mensen die dezelfde visie hebben. En die het ja. dan begrijpen. Anders ja. Maar ja, ik ben echt een control freak. En ja. ik wil eigenlijk alle, alle touwtjes in de handen hebben. En, ja. uh, Vind ik, ja, het is gewoon iets fijn. Maar ja, het punt is, ja, het gaat heel erg goed. Maar ja, ik, ik heb, je hebt geen controle over of... Of, of mensen het echt heel tof gaan vinden. Terwijl jij staat op het podium. Want dat vind ik nou wel weer, weer heel leuk. Want nu, nu, nu jij dit weer vertelt. Mm -hmm. Betekent dus als je op het podium staat. En er gaat iets mis met het geluid. Of met een belichting. Of wat dan ook. Ben jij dan op een gegeven moment zegt van potverdomme. Oh. <laughs> Na nou, afloop. Dat het schaamrood op je kaken staat. En zegt van dat had anders gemoeten. Ja. ja ik maak nu ook het geluid van iemand die woedend is. En boos is. Ja. Nou, soms na. Nou, uh, je daar op doodziek van zijn, yeah. bij wijze van spreken? Uh, nou, ik, ik, ik, laat ik het zo zeggen. Ik ben als volman en zanger. ben ik nog heel erg pril. Dus we hebben in het begin. hebben we zo gehad dat het niet goed ging. Hmm. Dat ik echt op het podium gewoon. dat, dat er dan echt dingen rondvliegen. Ja. <laughs> dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat zie ik dat, helemaal allemaal voor dat, me. Dat, dat ik wel echt, echt kwaad kan worden. En, ja. Maar. Ik, ik, ik, heb, ik heb onderhand geleerd dat ik gewoon. dat ik een soort van. Uh, van anger management dingen, dat ik het gewoon voor na de show moet bewaren, zeg. maar het gaat gewoon, uh, eigenlijk, we maken niet, er wordt steeds minder fout gemaakt eigenlijk, wordt steeds ja. meer een in de machine die je bent, en fout ja, weet je. Wat is fout eigenlijk? Wat is, wat is fout inderdaad ja. überhaupt, ja, het is, allemaal gewoon, het is allemaal gewoon een menselijk aspect, weet ik. Ja, dus, ja. uh, Als je het zo benadert, ja. filosofisch gesproken, kan je altijd wel zeggen, nou de volgende keer doe ik het gewoon uh, op die manier. In, uh, Laat ik misschien iets uit. Weet je wel? Ja, nee, precies. Tom? Nee, ben ik met je eens. Ja. Dus, uh, Nee, uh, ja, ja, er, gaan, er zijn, Ja, we hadden uh, tijdje terug. Uh, al er ging er nou iets fout. We hebben, wij werken met uh, een backing track, zeg maar. Um, uh -huh. We hebben heel veel elektronica erin. En ik wilde geen... Um, tot podium erbij hebben. Dat vind ik gewoon te veel gedoe. Uh -huh. Dus ja. we hebben gewoon een, een MacBook met uh, Ableton. En dan uh, kan je daar alles inladen En dan de dingen die wij niet kunnen spelen live... We staan daarin en de rest spelen wij allemaal. Maar ja, soms uh, wil het systeem wel eens haperen. En we hadden uh, een tijken, uh, een show in Stietrecht waar het systeem haperde. En het was een volle zaal. En, uh, en dan weet je even, gaan geen raad. Nee, dan valt nee. heel je zet in duim. Ja, dan moet je. Maar de, ja. waar, waar het tof was zeg maar, dat we, het ging fout, maar we hebben het daarna weer opgepakt alsof er niks aan de hand was. Nee? Okay. Dat er, en dat werd heel erg gewaardeerd ja. door zeg maar. ja, ja, okay, het publiek. Ja, dan ja dan oké, je moet er wel je, om kunnen gaan. Uh, uiteindelijk is het ook uh, uh, op een gegeven moment de, uh, de fout, uh, maar dan uh, hey, uh, als er iets niet goed gaat of minder goed gaat. Uh, dan het zo op pakken dat, uh, dat je er een lolletje in, een gebbetje... Dat ja. het een onderdeel van precies. je show wordt. en Van je performance uh, wordt. Ja, dan, uh, dan valt het helemaal bijna eigenlijk niet meer op. Want dan heb je het eigenlijk al zo weggepoest. Ja. Dat niemand het meer uh, laat. Nee, dan ja, ja, hebben, ze het er, hebben ze het erover, maar dan in de positieve zin van ja. het woord. Hè? En Dan moet je gewoon eigenlijk nog harder werken. Om dat, foutje, dat, dat, dat dat foutje geen herinnering is voor nee, het publiek. Nee, nee, nee. Dat is een beetje, ja... Uh, ik vond het leuk. Dat je geweest was. Uh, even mijn excuus erbij maken. Mensen die op de webcam op C&FM Live uh, mee kunnen kijken. Want wij voelen me een onderdeel van zien hebben. Die hebben dus gezien. Uh, zich, zat je er wel bij in het eerste gedeelte? Ja, half. Want ik moest ook mijn playlist ondertussen <lacht> nog even doen. Dus, uh, dus uh, afgezien daarvan heb ik wel het uh, gesprek wel uh, redelijk vol. vond het leuk dat je er was. Ik vond het wel leuk, dank je wel. Uh, we hopen in de toekomst veel meer van je te gaan horen. Ja, Marcus. Nou, we gaan straks uh, de ja, dus, inkoor tot volgende week. Uh, Ik wou zeggen, zover was het nog niet. Nee, nou. zover nog niet. Maar we gaan eerst even wat, uh, het, het laatste nummer van de EP van Kid Harlequin uh, draaien. Dat is ja. Vixen. Hier is trick 6. Jou het, is ook al wat anders, ja, he? het is voor het eerst dat deze doorloopt. Maar goed, Daybroke was dat met screaming Out. Uh, nou uh, Marcus, uh, dankjewel voor uh, deze twee uur. En natuurlijk ook Julian, uh, dankjewel voor, uh, voor je komst. Graag gedaan, echt heel tof. Dankjewel. En wat ons betreft... Tot volgende tot week. week. En volgende week zit hier Mirjam Werst. Dag. Drive my head.